Wat huizen en bomen gracht en grachten en plein, wat typische humor een tikkeltje pijn, Amsterdam. Wat gein en een tranen en een hoop sentiment, een groenblauw orkest en een alpierement, Amsterdam. Een stad met capsules en af en toe maar één ding is zeker een stad met gevoel, Amsterdam. Er is al met zoveel problemen getopt, en nergens werd ooit zoveel herrie geschopt. Maar steeds nog een stad waar het hart altijd klopt, Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad op de wereld die zoveel kan geven. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam is een woord dat je overal hoort. Amsterdam, mooi Amsterdam. Een haven vol schepen, een pond en een kraan. Ontelbare mensen die komen en gaan, Amsterdam. Een oude matras en een stoel in een gracht. Waar iedere stiekem stiekem ontlacht, Amsterdam. Een tram afgelaaien, een oud carillon, een was die te droog hangt op een balkon, Amsterdam. De stad van de dam met het plein waar iedereen s avonds uitbundig wil zijn. Waarvan je kunt zeggen, wat is het hier fijn Amsterdam?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 Amsterdam Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam is a word that you overal hoor. Amsterdam, mooi Amsterdam.